Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet en problemen met seizoenswerk op de schop nemen, melden bronnen aan de NOS. De afgelopen tijd heeft het kabinet daarover overleg gehad met de sociale partners. De leeftijd voor het minimum jeugdloon gaat omlaag. Nu vallen jongeren tot 23 jaar onder het jeugdloon, dat wordt 21. Daarnaast gaat het minimum jeugdloon voor jongeren tussen de 18 en 20 jaar omhoog. Ook de nieuwe flexwet wordt aangepast. Daar werd veel over geklaagd door de tuinbouw- en recreatiesector. In de wet staat dat er tussen twee contracten minimaal een half jaar moet zitten. Dat gaat terug naar drie maanden, zoals het was. Dat is goed nieuws voor bedrijven die voor het personeel... bijvoorbeeld acht maanden per jaar werk hebben. De dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen... zijn de afgelopen maanden verder gedaald. Daardoor komt een mogelijke verlaging van de pensioenen volgend jaar dichterbij. De pensioenfondsen hebben last van de lage rente. Daardoor groeit hun vermogen niet mee met hun betalingsverplichtingen. Acht boerenorganisaties keren zich samen met onder meer Milieudefensie... tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. De Europese Unie en de VS onderhandelen al sinds 2013... over de invoering van dat verdrag... Volgens Boeren en Milieudefensie mogen Amerikaanse boeren... gebruik maken van pesticiden die hier vanwege het milieu verboden zijn. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie, zeggen de boerenorganisaties. Ethiopische militairen hebben in buurland Zuid-Soedan een gebied omsingeld waar tientallen kinderen zouden zitten die vorige week zijn ontvoerd. Gewapende mannen plunderden vrijdag dorpen in Ethiopië... en doden daarbij meer dan 200 burgers. Ze namen zeker 100 kinderen mee. De Ethiopische autoriteiten zeggen dat de daders leden van een stam uit Zuid-Soedan zijn. Het weer vrijwel overal droog. Er trekt wel wat sluierbewolking over. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen bewolkt en later op de dag wat regen bij een graad of 11. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zijn in deze regio de meest bekende. Ik ben voorzitter van die frenzijzorganisatie. En één keer in het jaar gaan wij met z'n allen op stap. Oh! Is dat familie dan allemaal? Nee, nee, nee. nee er zitten oh. uh, van de vijftien winkels drie trompen in, waarvan oh. één tromp de Frenshaas-gever is. En twee ja. trompen, waar ik er eentje van ben, frenzijzneemer. Ik heb het bedrijf helpen oprichten. Nou. 40 jaar geleden, 45 jaar, samen met mijn vader en mijn broer.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 En dat zit allemaal vlak op elkaar in het prachtige Noord-Hollandse land... waar we een rondleiding kregen door een kaasfabriek. Van oh, dat blijft Kornal. dus in de kaas wel. André. Ja, ja, ja, dat blijft wel in de kaas. De uitjes de kaas. zijn ook in de kaas. De uitjes zijn dan ook in de kaas. <laughs> nou, dan is dat weer uh, helder. Ja. <laughs> en dan gaan wij uh, van de uitjes in de kaas naar de uitjes in de kerk. Uitjes in de kerk, richting Fresse Concerts, nog ja. steeds, na 16 jaar...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 Dan wordt uh, de mis gezongen in allerlei kanons ja. en verschillende liederen. Na de pauze gaan we over op uh, meer uh, volksliederen, eenvoudige kloosterliederen. En, uh, ja, ook, ook, wel alles... kerk, ook wel liederen. Ja. want ik zie uh, ja. eer aan u en, uh, ja. uh, en de geloofsbelijdenis. Dat zijn, ja. dat ook, uh, dat zijn um, ook religieuze liederen. liederen, maar dat zijn wel religieuze ja. uh, liederen. En uh, wat zo mooi is, is dat het ieder lied, geen enkel lied uitgezonderd, is allemaal vierstemmig.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 Uh, uh, is helemaal gekleed. Ja. Horus-Bisontijns mannenkoren. Oh, ja. ja, ja. Horus-Bisontijns is meer uh, amateurs. Met een hele goede zangopleiding. En ja. Utrecht-Bisontijns zegt. Dus het zit eigenlijk een beetje in de productiekosten? Ja, in de productiekosten. En het bestuur. En ja. het koren. Ja, ja dat wel. is duidelijk. Ja. Um, je riep al, uh, ik ben ook lid van het Zandvoors mannenkoor Hoe is het mee? V. No. -mi ja, we we zijn... hebben een ledenstop, zal ik u even oh, vertellen. Luisteren. Komt, er binnenkort een, een, <laughs> komt nee, er binnenkort een openbare optreden nee. van het mannequin? Ja, 25 september in de Agatekerk. We mm -hmm. durven. Mm -hmm. En uh, uh, we hebben natuurlijk keuze uit twee prachtige kerken. Om vooral koormuziek, ja. mannequinmuziek. Ja. Zowel de protestantse kerk als de Agatekerk zijn prachtige locaties om te zingen. En daar zijn we gezegend mee in dit dorp.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 We hebben bepaalde periodes gekozen. Dat gaat heel democratisch nee. in ons koor. Ja. De voorzitter bepaalt. De voorzitter bepaalt. <laughs> en uh, uh, waren het niet dat de muziekcommissie... die dan ook <laughs> aanwezig is tegen de voorzitter zegt... waar bemoei je je mee? Ja, zoiets. <laughs> 47 man, anno 2016 is heel dat goed. een prestatie ja. van formaat. Ja. Dat zal ik echt zeggen. En uh, we zijn nog steeds. Maar het leuke van het Zandvoorts Monacoor is... dat er niet alleen 47 koorleden zijn...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 Oh. Een pop-up concert met een blaasorkest. Dus die moeten eigenlijk uh, uh, de speakers op het uh, Kerkplein wegblazen. Ja. We, we gaan naar 12 juni toe. Dat is vast een mededeling. Om eventueel overlast uh, om dat te mijden. Okay, dus het klassiek concert van de 19e juni gaat naar wordt het 12. de 12e juni. Ja. Okay. Peter, bedankt. Hartstikke en we gaan een stukje muziek draaien.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 het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw En Piep zei een muis in het voorhuis Ik trouw en dus zo met ze samen Wat, Wat is het toch fijn Een, een, een, een muis in een, een, een molen in Moeken te zijn zag een muis Waar? Daar op de trap Waar op de trap Nou daar nou, Een kleine een, muis op klokjes. Nee het is geen grap Geen kanklipklippen Ik, krap, krap, ik krap, op de trap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 Het werd vreselijk groot, de molen naar vluchtte. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is er toch fijn? een muis in de molen in mogen te zien? Ik zag een muis, waar? Daar op de trap, waar op de trap. Nou daar, een kleine muis op kloptjes. Nee, is geen grap, geen klap, klip, klap op de trap. Oh,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 of, of op de boulevard, dat kan ook nog. Ja. Dus, eh, uh, Gerry, we gaan. de agenda doen. Agenda hè? maar doen, hè? Ja. Nou ja, tot en met 8 mei is er nog steeds de overzichtstentoonstelling. Eh, uh, eerbetoon aan Frans Molenaar in, in het Zandvoorts Museum. Nog en... steeds een aanrader om daar naar Gaan. Ja, ik uh, was daar en ik hoorde van heel veel mensen dat het heel mooi vindt. En vooral omdat het draagbare mode was. Absoluut. Ja. Uh, 20 april is de Peuterbieb in de Zandvoortse bibliotheek voorlezen om zo uh, de taal eigen te maken. Ja, en dan is er vandaag en morgen Vintage at Zandvoort, de Volkswagen-evenement. Maar we hebben een bericht gehoord dat dat waarschijnlijk niet doorgaat. Maar dat moet u ons even.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 En het gaat heel veel uh, over eten en drinken, ja, wat alles meer. Met, uh, dat is met met kreeft, met, ja. onder andere. Kreeft, Halve kreeft en ze wordt echt. Patrick, <laughs> um, zit er maar, we maken eerst even de agenda af, ja, want we zijn daar nu helemaal mee begonnen. Uh, dus uh, volgend weekend is ook het Nederlands. Het uh, ja, is een, een, een camper-experience camper, ja, ja. ja, op een circuit pak Zandvoort. En uh, daar kunnen tussen de 1500 en 1600 uh, campers verwacht worden. Ja. Dus daar kan ga je gaan kijken. Ja, en dan hebben we ook 23 en 24 april de Art Hoc Zandvoort. Dat is met uh, geniet van kunst op het internationaal niveau. Verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Maar daar krijgen we straks gasten uh, ja, daar over komt die daar ook aan kunnen praten. De 24e uh, vanaf de Oude Halt: 10.000 stappen. We uh, beginnen met wandelen om tien uur en rond half twaalf zijn ze weer terug. Ja, en 27 april is het Koningsdag ja, met allerlei we. activiteiten. Dan zien we wel verder dat wat gaat we gebeuren. Nou. Binnengestormd, Patrick eh. Berg. Goedemorgen. En, gestormd. en een zeer goede morgen. Goedemorgen. Je zit nog even te checken wat je moet vertellen? Of, uh... Nee, joh. dat weet u wel.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 Ik zag het, ja. Die, die wil ik gerust doneren aan de gemeente... dat hun alsnog meedenken aan dit plan. Dus um, het plan voor het poppen wij, wij weekend is... Wij hebben ook aan de wethouder meegegeven... dat het de standplaatshouders, die vinden... Ik wil hem even het... niet op politiek dat, trekken. Nee, nee, nee, nee. En, maar, de, de, de, de, er nu komen, komen nu palmbomen... die komen nee, nee. op de boulevard En wij hebben ook... Hij ah, gaat dicht straks, hè?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 Uh, nou, dat doet wel. Dus. Weet je, uh, bouwden wij die, die is ook die een van de zes, de, die, ook die, van de zes die, die in, in ja. ons plan meeloopt. Uh, die staat wel midden in dat in de gedeelte. De dus het is ja. niet zo dat het niet helemaal niet okay. in ons nee, stuk dat, is. Nee, dat is dat is, is het ja. plan om bij elke standplaatshouder, uh, ik noem maar wat, uh, twee palmbomen en een bankje neer te zetten? Of, of ja. hoe ziet dat plan eruit, vind ja. Zo, dat is onze dat wens. Dus een een, een, een standaardvervanging per uh, standplaats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 Opgeschoten ja, ja, moeten worden. Ja, ja. En dat ja. is natuurlijk nou, als is het is het een Is het een leuk idee? Nou, zie ik. Uh, uh, die, die, uh, die, die, die grote kar. Hè? Jij staat uh, uh, bijna altijd. in dezelfde richting. Vind je ze maar, zo groot? Ja, daarom. Nou, Wij mogen ik, 12 ik, meter. En ik de ik vind ze mooi is, en ik vind ze groot. Laat daarop houden. De, we we mogen 12 nou meter en we, en we zijn slechts 8,5 meter. Ja, maar, oh. waar, waar het mij om gaat is. Of, uh, als je het zoiets wil. Ja. Uh, ik zie die kar ook draaien. Jij blijft redelijk uh, steady staan. Mm -hmm. Maar anderen zie bijvoorbeeld bijvoorbeeld... Uh, Boudewijn bijvoorbeeld een kwastlag gedraaid. Ja. Moet je dan eens meebewegen? Want een pannenboom nee, is dan, een pannenboom. Dan, dan, dan, Nee, die, die, die dan moet die voorziening die moet bij voorbaat al een beetje na, na zijn vak. Waar er, waar er mm -hmm. wordt nagedacht dat het never nooit een belemmering kan zijn... voor de doorgaande verkeer. Ja, en in, in, nou, in, in, in het, uh, het slechtste geval...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 Dus dat komt heel mooi weer uit komt, uh, komt mooi uit, ja. Ja, Hollandse Nieuwe is uh, de weekend van 15, okay. uh, 15 juni. Uh, het is mijn verjaardag, dus dan oh, hebben, we oh. Ook, oh. hebben we ook nog gelijk een, een, een aanbiedingsstunt. Dus dat, uh, dat komt ook wel weer goed. Maar dat weekend mogen we in ieder geval de picknicktafel neerzetten. En, oh, nee. en, en, en dan zullen we zeker ons best weer doen om te, de boel te verfraaien en mee te denken aan het geheel. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar uh, die van... Van Greven, die vond ik toch. Daar wil ik een hele van jou inlichten over dat stuk. Want ik wil wel snel wezen, want de tijd gaat door. Dat is de, echt een actieve huizenmakelaar. Ja. Hij staat dus nummer vond, drie, hè? Hij zit nu nummer, nummer drie. drie, Super drie. Ik denk dat doen. we er volgende week eens een lijstje van gaan voorleggen. Ja, maar dan is de inschrijving uh, gesloten. De inschrijving je kan is nog gesloten. maar tot en met woensdag stemmen. Oké, okay, dan uh, moeten mensen zeker even gaan kijken. Kijk bij even naar... In, ja. Of in de, in de zomerse kranten staat, ja, uh, staat oh, ook ja. hoe je erbij uh, terecht kan komen. Oké, okay. uh, Patrick, wij moeten afsluiten. Top, dankjewel. Weer. En, uh, leuk dat je er was. En Goed we gaan ben. het zien bij pop-up, weekend, haring, jarig. We komen zeker langs. Goed zo, Dankjewel. dankjewel. dankjewel. Can take my freedom away. Once I had my share of losing. Once they locked me on a chain. Well, they tried to break my power. Oh, I still. Can't.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 Dus uh, dat zijn we nu van plan uh, om te gaan peilen of die zzp'ers wel überhaupt te Ween. hebben hieraan. Ja. Ja. Ja. Ik denk wel. Ja. Maar goed, ja. Ja, Jeroen, jeroen hoe, hoe onderzoek je dat? Nou, wat we, wat we doen is sowieso is er een brief vanuit het ondernemersloket uitgegaan um, met, met zeg maar het verhaal zoals, we, zoals wij denken dat het, dat het goed komt.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 Bijeenkomst? Uh, wat wij. Uh, uh, we willen starten. op uh, komende vrijdag 22 april. met een kick-off evenement. Dat Klinkt uh, spannend. Ja, is het misschien ook wel? wel. Uh, en waar uh, wordt dat geval Dat, uh, dat kick-off evenement wordt bij Plazant gehouden. Uh, Standpunt 17. Uh, aanvang is half 5. Uh, doel daar is vooral om uh, te kijken hoeveel 60 daar daarop afkomen.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 ofwel aanwezig zijn, ofwel via uh, social media. Uh, uh, uh, de, is, is de, ja. ja, Ik wil even vertellen dat dit ja. klikof, uh, evenement... dat wordt uh, officieel geopend door de wethouder voor uh, economie en toerisme, Gerard ja. Kuipers. Ja. Uh, we zullen daar een aantal voorstelrondes doen van ZZP'ers... Uh, die hun ervaringen vertellen over hun, uh, hun ZZP-opdrachten. Uh, ook het liefst succesverhalen over uh, gezamenlijke opdrachten... want dat is ook juist de kracht, denk ik, ja. van het bundelen van ZZP'ers. Um,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 een vast moment in de week te hebben waar, de, waar iedereen kan inlopen. Een soort inloopochtend ja. of middag, dat, dat moeten dat we nog even bepalen. Dat het bekend gaat worden ook. Uh, ja. En dat zullen we ook proberen zoveel mogelijk uh, uh, bekend te maken. Ja. Zodat uh, ZZP'ers gewoon uh, in die, wat we behoeftes ook hebben... dat ze even kunnen langslopen, ja. uh, even kunnen sparren met andere mensen... Uh, of gewoon daar kunnen gaan zitten en hun werk gaan doen. Ja, en nou, maar kijken het. wat er op hen afkomt. En dus dan ze, ze moeten zelf ervaren wat de meerwaarde wordt... Ja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 Uh, Christie Gansen ja. is ook een ZZP'er, die is betrokken. En uh, Jante Otto, ja. die kennen sommigen van het museum als ja. vrijwilligste, maar die is ook ZZP'er. Uh, en Maarten Jansen van NPD Communication. en uh, ik de persoon. Uh, okay. Zitten samen in een uh, onderzoeksorganisatie. Uh, ja. zeg maar wij hebben het initiatief genomen om te kijken of we dit kunnen oprichten. Dus uh, ja, ik, ik, zie dat, ik hoor een paar namen die ik uh, eigenlijk al moeiteloos aan elkaar zou kunnen verbinden. Christie Valsen maakt de folder, jij maakt de foto's. Bijvoorbeeld, dus dat, uh, ja. die dat is een mooi succesverhaal dat we waarschijnlijk ook op de kick-off zullen gebruiken. <laughs> uh, ik weet niet of het zo is hoor. Ja, we doen het we doen nou, samen. Jou, hoor. Ja, ja. Ja, ja. Maar we werken, werken we nu eigenlijk al als een, als een clubje werken we echt samen. Ja, als je ja. uh, loslopende erbij bent, moet je maar zoeken naar een fotograaf of ja. nou iemand die iets, ja. iets maakt voor je, terwijl ja. jij. En dus in zo'n verband ja. zou je uh, in, bij die maandelijkse inloop of twee wekelijks inloop kunnen zeggen van hey, ik heb. Uh, kan jij dat ja. voor me doen? Het is twee dingen. Kijk, als er ergens een opdrachtgever is en die zoekt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 Uh, en nu wordt het weer opnieuw opgezet. Ja. Alle zzp'ers zijn benaderd. Of heb je toch een, een, een openbare. Nou, dat is lastig, want je hebt er. geen kanaal uh, geen... waar alle zzp'ers in zitten. Dus uh, we benaderen ze zoveel mogelijk. Ja. Uh, is, er, is er geen Kamer van Koophandelregistratie dan? Uh, of mag niet, je daar niet, niet bij. Niet uh, geselecteerd op zzp'ers met e okay. mailadres uh, allemaal. En hoe kom je er dan achter, uh, Gilles?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 Uh, nogmaals, aanstaande vrijdag om half vijf bij Pleasant komt Allen een ZZP'ers en laat u voorlichten. Dankjewel. We leven het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 en